Een goedemorgen, dit is Petra Fischer met de wekelijkse podcast vanuit het Onderwijscentrum maandagochtend 16 april. En bij deze ook gelijk een geluidstest. Even kijken of dit zo goed te verstaan is. Tot de volgende keer. En dan komen we nu bij het aanvullende nieuws. Er zullen veel mensen vandaag weer te laat zijn omdat de NS met werkzaamheden zit en volgens mij... Zit ik nu iets dubbel op te nemen?